Oh, you're a snorkeer. Verschrikkelijk wat lawaai. Zou Paulus dat doen? Nee, dat is Paulus niet. Natuurlijk niet. Een kabouter snurt gelukkig niet zo hard. Dat is de reus Picoloris, die lang uit op het mos ligt en uitrust van zijn vermoeiende werkzaamheden. Want die Picoloris heeft de druk gehad in de laatste dagen. Geweldig. Dat heeft hij, ja. Picoloris had mij immers die waterleiding beloofd. Nou, daar is hij mee bezig geweest. En hoe? Eigenlijk had ik... Boerdoel praat niet zo hard. Anders maak je Piccoloris wakker. Dat is waar. Ik zal zachter praten. Ik, ik wilde zeggen dat wij allemaal verwacht hadden... dat Piccoloris die waterleiding zo voor elkaar zou hebben. Ja, in een handopdraai. Gewone pardofenspreuken en misschien nog wat geheimzinnige gebaren. Maar zo ging het niet. Niks hoor. Maar we weten nou ook wel waarom dat niet zo gemakkelijk ging. Omdat water, hè. Piccoloris heeft ons haar fijn uitgelegd hoe belangrijk water is. ...dat niemand zelfs zou kunnen leven zonder water. En omdat het zo onmisbaar is, daarom moet je zo min mogelijk toverkunsten gebruiken als het om water gaat. En dus heeft Piccoloris het grote werk verricht zonder zwarte kunst en zonder tovenaarsvoefjes. Eerst is hij als een grondwerker aan de gang gegaan. In het holst van de nacht heeft hij een greppel gegraven, een geweldig lange greppel... ...dwars door het grote bos, dwars door de velden, helemaal tot aan de naastbijliggende stad... En dat is een eind, hoor. In die greppel heeft hij toen een leiding aangelegd, buis voor buis. En iedere buis werd vastgeschroefd aan de vorige, precies zoals een loodgieter dat zou doen. Het was dan wel een bijzonder groot soort loodgieter, en hij schoot ook veel harder op dan een gewone, maar verder ging toch alles net zoals wij mensen dat gewend zijn. Maar nou hebben we dan toch ook een waterleiding, hè, een echte? Het water komt helemaal vanuit de stad, en in mijn boom heb ik nou een kraan, en buiten mijn boom nog een buitenkraan voor de moestuin. En de fontein is ook aangesloten. Ja, die is er ook. We hebben hem nog niet geprobeerd, maar hij is er. Van die greppel zie je gelukkig niks meer. Picoloris heeft hem weer keurig netjes dicht, dicht gemaakt. Alleen de hoofdkraan moet nog maar opengedraaid worden. Maar dat mogen wij niet doen. Nooit aan die hoofdkraan komen, heeft Picoloris gezegd. En nou wachten we dus op het moment dat Picoloris wakker wordt. En dat wacht er nu per veel te lang. Wacht, ik zal hem eens even met een sprietje in zijn reuzenneus kriebelen. kribbelen. Foei, Salomo, dat mag je niet. En zo. Hm, het is al gebeurd. Hebt u een lekker geslapen, Piccoloris? Dat zou ik denken, ja. Maar ik werd wakker omdat er iets in mijn neus kriebelde. Oh, dat zal waarschijnlijk een vliegje geweest zijn. Bij een bal, in zo'n neus merk je van een vliegje niks. Nou, dan een horen. Ik zag er net eentje weg, hippe. Die zal dan wel geweest zijn, de rakker. Maar het hindert niet, want ik ben toch uitgeslapen. En het werk is klaar, dus... Nee, nee de hoofdkraan moet nog open. Ach, ja, dat is waar ook. Goed dat je het zegt. Ik zou het anders helemaal vergeten. Nou, maar ik niet, hoor. Ik ben veel te nieuwsgierig naar die lopende kranen. Ik zal die hoofdkraan nou meteen opendraaien. Hebt u uh, alle koppelingen wel nagekeken? <lacht> moet je nu nieuw geboren worden die praat over koppelingen alsof hij zijn hele leven al loodgegikkerd heeft. Dat is volstrekt niet om te lachen. Ik heb met mijn snavel boven op het werk gestaan en ik weet er nu alles van. En die koppelingen zijn heel belangrijk, niet waar, Pigolores? Ja, zeker. Als die lekken, dan zou jullie kostelijke water ongebruikt wegstromen. En dat mag beslist niet. We moeten er een beetje zuinig mee omspringen. Ik ben blij dat jullie dat zo goed onthouden. Maar de koppelingen zijn in orde. En nou draai ik de hoofdkraan open. Zo. Er gebeurt nog niet? Wat gek, hè? Helemaal niet gek. Eerst moet ik natuurlijk een kraan openzetten. Kijk, daar gaat hij. Hij doet hem, hè? <laughs> dat is net toverij. Dat, dat is het. Compleet een wonder. Vooral als, als je bedenkt wat Pico allemaal over het water verteld heeft. En mogen we nou eigenlijk die fontein wel laten spuiten. Is dat geen hele ander gewoon zo dadelijke voorspelling? Dat mag wel, maar alleen op zonnefeestdagen. Daar zullen we ons aan houden hoor. Ah, ah, wat hebben jullie daar? Een kraterwaan. Ah, fijn. Nou kunnen we lekker moeien en knochsen. Ik bedoel, smetteren en spruiten. Ah, mag ik even... Nee, nee, nee, nee, nee, dat zal je maar laten, Gregorius. Hier wordt niet gekroeid of gespetterd of gespoten. Daar is dat water veel te kostbaar voor. Juist. Weet je wel dat het duurder is als diamant? Oh, dus het is een kriabant, man Ik bedoel een diamantkraan. En als je hem openzet, komen er dan huisdiakranten uit? Ach, jullie maken die domme das helemaal in de waar. Natuurlijk komt er uit zo'n kraan geen diamant, maar water. Oh, gewoon water dus? Maar water is niet gewoon, Gregorius. Water is heel belangrijk, daar moet je maar eens goed over nadenken. Wat zou jij moeten beginnen als er dus geen water was? Oh, de nee, wil niks. Ik zou me zelfs niet kunnen wassen. Bah! Oh zo, onthoud dat allemaal goed en pas op als jij aan mijn granen komt. Oh, dat is best hoor, ik zal toch grens niet aankomen. Ik zal me wel niet wassen, dat is lekker zuinig. Gregorius, laat dat domme geklets. We hebben nog wel wat beters te doen dan naar jouw gezwam te luisteren. Want vandaag, vrienden, kan het park Klein Vossenveld geopend worden. Juist, hoera! Opengesteld voor het publiek. Voor alle dieren van het grote bos. En voor alle heksen. Nou ja, voor die ene heks dan. Want gelukkig hebben we er maar één. Wat heeft een daar hier nou mee te maken? Dat zal je wel merken, Gregoriës. Zie jij dat ding daar onder dat witte laken? Dat is een standbeeld. Thuis, een bandsteel. En, en van wie is die bandsteel? Nee, nee, nee, dat verklappen we nog niet. Dat zal een verrassing worden. Vooral voor Eucalypta. <laughs> oh, wat verheug ik me op haar betunkende gezicht. Mag ik haar nou gaan halen, Paulus? Ja, wat mij betreft wel. Wat vindt u ervan, Piccolo? Ik vind het uitstekend, Paulus. Maar voor jullie Eucalypta hierheen halen, ga ik eerst afscheid nemen. Afscheid nemen? Waarom is dat nou? Het belooft nou juist leuk te worden. U moet toch zeker aanwezig zijn bij de plechtige onthulling van ons stambeeld? U hebt nog wel voor de waterleiding gezorgd. Maar daar hoeft Eucalypta niets van te weten. Daar gaat het nou juist om. Het gaat Eucalypta geen snars aan wat ik hier gedaan heb. De verrassing zal des te groter zijn als ze mij niet ziet. Dat is wel waar. Het zal natuurlijk buitengemeen veel aardiger zijn als Eucalypta van tevoren heel en dan geen orgwaard heeft. Zo is het. En dus, vrienden, vaarwel en veel genoegen. Het spijt ons echt dat u alweer weggaat, maar uit naam van alle dieren van het grote bos bedank ik u heel erg voor alle weldaden die u ons bewezen hebt. Ja, we zijn reuze blij met dat reuze geschenk. Dat doet me dan veel genoegen. Maar vergeet vooral niet wat ik jullie gezegd heb. Water is geen speelgoed. We zullen eraan denken. Tot ziens dan allemaal. De reus Picolores stapt na die woorden weg op zijn reuzenbenen en is in een oogwenk uit het gezicht verdwenen. Nu mag Eucalypta dus komen kijken. Oeguburu en Salomo staan zich al in hun vleugels te wrijven van de voorpret. Gregorius, die helemaal niet snapt waar het allemaal over gaat, is in slaap gevallen midden in het bloemperk. Voor de laatste maal stapt Paulus nog één keer het park Klein Vossenveld rond om te zien of alles nu werkelijk klaar is. Nou, dat is gelukkig zo. De bloemen staan er fris bij, het grasveld is mooi groen... ...en midden in het park staat het stenen beeld van Rijn de Vos, het sieraad van het grote mos. Natuurlijk hangt er nu nog een wit laken over dat beeld, want dat moet straks onthuld worden. Nou, hoe zit het? Kan ik de heks halen? Ja hoor, nou kan het! Oh nee, nou kan het nog niet. Wat wat jammer. Nou moeten we ons onkadeel nog een langer met Uh-huh. <laughs>